Eén uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journal. De directeur van de NAM, Schotman, zegt dat in een gesprek met het ANP. Bijna vijf jaar geleden was in Huizingen in het aardbevingsgebied een schok van 3,6. Volgens Schotman vertelden de experts van de NAM een veel te technisch verhaal aan de slachtoffers. Verder had de NAM veel eerder afstand moeten nemen van het beoordelen van schade. Het had veel sneller gekund en gemoeten, zegt Schotman. Bij het Dolfinarium in Harderwijk zijn vanaf drie inbrekers gearresteerd. Ze hadden de kluis meegenomen en die lag ongeopend op het terrein. De politie kon een van de inbrekers al snel pakken. De twee anderen waren in een vijver gesprongen en probeerden kletsnat een taxi te nemen. Ze werden aangehouden bij het station van Harderwijk.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 De slachtoffers van het treinongeluk vannacht op het station van Elst zijn twee jongens van 17 uit Elst en Herveld. Volgens ProRail wilden ze het spoor oversteken naar het andere perron en werden ze overreden door een trein. De jongens waren op slag dood. Mensen die het zagen gebeuren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Bij een autoongeluk op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen zijn drie mensen om het leven gekomen. Een auto vloog bij de afrit Haps uit de bocht en botste tegen een boom. De vierde inzittende raakte licht gewond. Volgens de politie zijn de inzittende volwassenen. Over hun identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolkenvelden en vooral in het noorden en midden wat regen. Verder ook zon en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen geregeld zon en enkele bui en ongeveer 23 graden.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 Wilma, Drea Dops, koning van de Borst, maar oh, eerst, een klein hitje van de Sandjes met de mooiste meisjes die zijn in Nederland. De mooiste meisjes zijn in Nederland, in Nederland, in Nederland. Ben je alleen kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland, met de meisjes. Als jij schijnt het eeuwige geluk, jij bent knap en je bent een lekker stuk. Zo'n meisje als jij vindt je echt niet elke dag, daarom zeg ik jou dat ik jou zo graag mag. De mooiste meisjes zijn in.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 Feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het aanverden, maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van uw af aan vergeten wat jij het liefste s'avonds avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust.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 Met was jij maar in Lutjebroek gebleven? En hitte 1868. En daarvoor nou kon je van de borst met Ik ben gelukkig zonder jou. En de volgende dame is Wilma Landskroon. Geboren in Enschede op 28 april 1957. Nederlandse zangeres die op jeugdige leeftijd. onder de artiestennaam Wilma een bliksemcarrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelsmerk. En dat Wilma op jonge, jeugdige leeftijd. ...al fulltime artiesten was en nadien een weinig fortuinlijke levensloop had... ...wordt ze vele beschaafd als een slachtoffer van onverantwoorde exploitatie. Ze werd ontdekt door Gert Timmerman. en scoorde in 1968 haar eerste hit met een Heintje. Het baal een mich. Een antwoord antwoordlied op Ich bau dir ein slas van Heintje. En Wilma behaalde vervolgens nog een aantal successen. Speelde in enkele Duitse films en hield zich al die tijd gestimuleerd door haar manager... Ben Essing en ervaren vader meer bezig met het artiestendom dan met het afronden van, uh, van haar schoolopleiding. En in 1969 was Wilma te zien in de Duitse film Klaassenkeile. En uh, een hitje wat niet echt een grote hit is geweest, maar wel een mooie plaat is. Wilma met Nu ik weet wat liefde is. Nu ik weet wat liefde is, kan ik heel gelukkig. Ik in een sprookje strijd ongelukkig zijn nu ik weet wat liefde is zit ik in een Dat er haar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 Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja er zag, heus dan begreep je dat Ik spaar al mijn pin en ik koop straks twee ringen, voor Sonja doe ik alles. Om haar te houden zal ik zelfs gaan trouwen, voor Sonja doe ik Sophia en Mia, wat duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh, als je Sonja er staat? dan begreep je toch niet. Dankjewel.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 Muziek van de Melody Sisters met Dankje voor die bloemen. Natuurlijk een cover van Danken voor die bloemen. En daarvoor muziek van Rob de Nijs met Voor Sonja Doe Ik Alles. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dan alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Als u denkt, ik heb een stuk gemist... Of ik vond het gewoon heerlijk om deze oude muziek te horen en te beluisteren. Dan kunt u dat natuurlijk aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 nogmaals doen in de herhaling. Zometeen op de radio. Het orkest zonder naam. Ook Bobby Kleine komt eraan. Maar eerst die, die Helma en Selma met In de Bus. Van Bussum naar Naarden. Waar in de bus? Waar in de bus?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 dat we toen samen reden Was in de bus van bussen naar Aarde Ik weet nog goed hoe we toen Deden Was in de bus van bussen Aarde Alsof het gisteren was gebeurd Ik mis je zo Ik kwam in de bus, in de bus van bussen naar Aarde, voordat ik Het wist Nooit zal ik dit het vergeten Dat ik naast jou heb Gezeten, jij keek mij aan Ik ik jou Schok en toon. In de bus van bissen naar aarde kreeg ik het eerste zoek. Vaak had ik je al zien lossen. In de bus van naar aarde hield mijn hartje voor je op. In de bus van bissen naar aarde. Maar ik durfde niet te horen bus dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo. Wom in de bus van voordat ik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 your food Befallo, dat zie je niet in all Dan vuur altijd met z'n twee, en pa eet een bordje met havermout meer. was muziek van Bonnie, uh, Bonnie Klein met Buffalo Bill Ballade. Daarvoor muziek van orkest zonder naam. Met een zuiderwiet-white. En ook hoorde nog Selma en Helma. Nee, Helma en Selma moet ik zeggen. Net andersom met In de bus van Bussum naar Naarden. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. De lokale omroep uit de Badplaats Zandvoort. Met, de, ja, Zandvoort en Zandvoort. mooi oud-landstaanige muziek. Met zometeen de zangeres zonder naam. Ook Jan en Zwaan komen eraan. Maar nu is Walter en de kikkers met Iha Honnepon. Iha honnepon. Wat ben je mooi in je nachtkrappoon? Iha honnepon. Ik wou dat ik jou maar vergeten.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 En je mooi in je nachtjapon, die ha me wou dat ik jou maar vergeten.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 Dat was muziek van zangeres zonder naam met uh, kleine kinderhandjes. En daarvoor hoorde Jan en met ik zoek een meisje. En de volgende artiest is uh, Nicolaas Olivier Haak. Beter bekend natuurlijk als Nico Haak. Geboren in Delft op 16 oktober 1939. En overleden in Baarn op 13 november 1990. Was een Nederlandse zanger die in de jaren 70 zijn grootste successen vierde. En voordat hij bekend werd bij het grote publiek... runde hij met zijn broer Dick een autospuiterij in uh, delft -Gouw. Dat is uh, nabij Delft, hè? En Tijdens het werken vermaakten zichzelf en de mensen om hem heen... met zingen, fluiten en moppen tappen. En op een dag in december in 1970... werd hij volgens een interview met het huis-en-huisblad Delftse Post... tijdens het werk ontdekt door uh, de delft naar Martin Stoeninga. Toen werd hij de manager van twee andere bandjes... En deze adviseerde Haak om wat... Uh, Eigen repertoire te gaan schrijven. Het advies werd door Haak opgevolgd... en samen met zijn benedenbuurman Paul Eduard... destijds lid van T-Set. En After Tea bezond Haak een aantal liedjes. Door de, door de contacten van de Stoeninga... kwam Haak in contact met de ooraafdien. Dan maakte hij een plaatje met de... wel eens wat willen beleven. Op de bijkant van deze single zat het nummer De Vlieger. Dat later bekend werd is door de vertolking van André Hazes. En zijn gegeven werd door uh, Han en uh, Haak... Het plaatje werd gedraaid op uh, internationale, nee wat zeg ik op nationale, radiostations. En Haak begon enkel optredens en er werd een beetje geformeerd met de naam De Paniekshuis. Een project van Haak, Peter Koelewijn en Eduard. De Paniekshuis bestond uit Jan en uh, Aad Eland, Karel Schouten en Henny Asman en Lootje Nico Haak. Met het heet Foxy Foxtrot.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 Met je dansen, dan roep ik quickwiks hoor, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Fox dropt met je elastieke benen. die wil elke avond daar het dancing toe.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 Is in de nacht gitaar, der liefde, zij zingen, van een hart dat op je wacht Gitarren Zachtjes in de nacht, gitaren voor jou. Er staan voor het venster in het maanlicht rode rozen, en duizend sterren kijken stralend op ons neer. Dus of amor deze avond heeft gekozen, hij schiet zijn pijl. is in de nacht gitaren voor jou gitaren slechts voor jou Ja, u hoort de muziek van John De Mol met gitaar klinken door de nacht ja, voor de Ramblers met Weet je nog wel. Gecoverd natuurlijk van uh, onze openingstune. De nummer van Louis Daams met weet je nog wel oudje. Dat is uh, ja, bijna hetzelfde. Het zit erop, het is voorbij met deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort het is ongeveer bijna 12 uur. Uiteraard, denk ik ik wil het programma nogmaals beluisteren. Ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 uur middags en 2 uur middags wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week weekend en misschien tot volgende week dinsdag. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Lisbeth Lis misschien nog, maar eerst die Rudy Karel met De Hoogste Tijd. Geef me nog een laatste biertje Voor je me de kroeg uitsmijt Ik wou nog even afscheid nemen